Drie uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct in het vrijdagmiddag live is het boren naar zout in de Waddenzee... schadelijk voor de natuur. Of niet? Een debat. Nu eerst het NMES-journaal Ewout de Jong. Het is vannacht ingebroken bij een kantoor van Greenpeace in Moormansk. Daar wordt, net als in Groningen en andere steden wereldwijd... vandaag actie gevoerd omdat er nog steeds Greenpeace-activisten vastzitten in Rusland. We hebben vandaag in Groningen een actie met een kooi... waarin mensen kunnen gaan staan om hun steun te betuigen aan de Arctic 30. Precies hetzelfde wilden we in Moormansk doen. Vannacht zijn zes gewapende mannen over het hek van ons kantoor geklommen. Toen wij de volgende ochtend op kantoor kwamen... was de kooi die we vandaag wilden gebruiken was weg. De Greenpeace-activisten zitten 30 dagen vast in Moermansk. Ze worden beschuldigd van piraterij waarop een maximumstraf staat van 15 jaar. De Europese Unie en Canada hebben een vrijhandelsakkoord gesloten. Het wordt voor Europese en Canadese bedrijven makkelijker om zaken met elkaar te doen. Er is onder meer afgesproken om de douanetarieven te verlagen. Volgens minister Ploemen voor Buitenlandse Handel levert het akkoord de Nederlandse economie jaarlijks 600 miljoen tot 1,2 miljard euro op. Ze ziet volop kansen voor bijvoorbeeld Nederlandse baggeraars en rederijen in Canada. In Libië is de chef van de militaire politie doodgeschoten. Hij werd onder vuur genomen toen hij zijn vakantieadres in Benghazi verliet. De moord op de hoge militair is een nieuwe slag voor het bewind in Libië... dat er maar niet in slaagt om een centraal gezag te vestigen. De laatste tijd zijn verschillende hoge officieren om het leven gebracht in Benghazi... waar vorig jaar de Amerikaanse ambassadeur omkwam bij een aanslag. Vorige week werd de Libische premier korte tijd ontvoerd. Hij noemde dat zelf een staatsgreep. In Italië ligt het openbaar vervoer in veel steden nagenoeg stil. Verder zijn op de internationale luchthaven van Rome... meer dan 140 vluchten geschrapt. Ook EasyJet-vluchten tussen Rome en Schiphol zijn geannuleerd. Vakbonden hebben opgeroepen tot een grote protestmars in Rome. De bonden zijn fel tegen de bezuinigingen... en de versoberingen van de regering Letta. Naar schatting 15.000 mensen lopen mee in de mars. De Romeinse politie is massaal op de been... om de demonstratie in goede banen te leiden. Het weer, wolkenvelden, in het zuidoosten en in het noorden ook geregeld zon. Het is 13 tot 17 graden. Ook morgen droog met af en toe zon. Het wordt dan 14 graden op Ameland tot 19 in Zuid-Limburg. Hoe is de situatie op de wegen van de AMB? Jolande van der Velden. Momenteel vier files. Het is langzaam rijden stilstaan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Bluykem en 1 Brugge over 8 kilometer. Op de A2 bij Eindhoven richting Maastricht tussen knopen de Eckerswij en Knopende Hocht 6 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knopen de Bresseplein 2 kilometer. En richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum ook 2 kilometer. En zo direct in vrijdagmiddag live Justus van Oel. Hij gaat het hebben over vegetariërs. Slimme ondernemers gebruiken tel zakelijk, Zoals. Hulbe Welsma van Stertel. Wie had dat gedacht. Van een paar hefbruggen bij het prinses magiet naar Marktleider Internationaal.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 Stiel, sterk werk. De stieltuinmachines zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Kijk voor de adressen op stiel.nl. De Hart en zielijst. Het is het fantastische muziek. Deze hele week op Radio 4. En ik dacht, wat is dit voor iets moois? De 100 klassieke stukken die het meest raken.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 Dit is Radio 1, Avro, vrijdagmiddag live. Jan Man. Goedemiddag, welkom terug hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Is boren naar zout in de Waddenzee schadelijk voor de natuur of niet? Arjan de directeur van de Waddenvereniging, vindt van wel. Franke Doting, statenlid voor de VVD Friesland, vindt van niet een debat. De column zo direct van Justus Van Oel gaat over vegetariërs. En alles is te bekijken op computer, tablet of smartphone via vrijdagmiddaglife.afro.nl. Je kunt ook je mening geven. Via Twitter, hashtag AvroVML. De rubriek over Rusland. Ja, deze week stond in het teken van de diplomatieke spanningen... tussen Nederland en Rusland. Kan het Nederland-Ruslandjaar eigenlijk nog wel doorgaan? Daar gaan we over debatteren. Te gast zijn columniste Livia Vermeulen. Zij vindt dat we alle festiviteiten moeten stopzetten... En ze gaat in debat met Geert van der Weert, correspondent in Moskou... maar speciaal voor dit debat even overgekomen. En hij vindt dat het Nederland-Rusland jaar gewoon door moet gaan. Beide welkom. Ik wel. Ja, uh, meneer van der Weert. Deze week werd in Den Haag dus de Russische diplomaat Borodin opgepakt... na dronkenschap. Ja. En uh, afgelopen dinsdag werd in Moskou een Nederlandse diplomaat... in zijn eigen woning in elkaar geslagen. Ja, hoe heeft u gekeken naar de incidenten van de afgelopen week? Want uh, ik kan me voorstellen dat als je zoiets leest... dat je dan denkt, uh, we willen niks meer met die Russen te maken hebben. Ja, inderdaad. Zeker en... als je bedenkt dat minister Timmermans eerder nog excuses heeft aangeboden... naar aanleiding van iets veel onschuldigers. Uh, ik bedoel, en dat is misschien ook wel een beetje wat mevrouw Vermeulen probeert aan te geven. Ja, ik... De verhoudingen lijken een beetje zoek. Ja, dat... En natuurlijk is het ook zo dat Rusland geopolitiek veel meer voorstelt dan Nederland. En nou, wat dat betreft zou je inderdaad ook kunnen zeggen... dat je maar beter de dialoog met Rusland gaande kunt houden. Want uh, mevrouw Vermeulen, ja, we hebben... daar heeft meneer Van der Weert natuurlijk wel een beetje gelijk in. Is het niet een vorm van symboolpolitiek om te zeggen... Uh, we doeken alle festiviteiten op... Uh, terwijl ja. we bijvoorbeeld nog wel Russisch gas blijven importeren. Ja. Dus in die zin is het ook een beetje hypocriet. Nou, als ik daar, uh, maar als, als ik mag. even mag onderbreken... want ik wil de discussie iets concreter maken... en u blijft nu nog heel abstract allebei. Ja. Stel dat we het Nederland-Rusland jaar stopzetten. Ja. Wat zou dat dan betekenen voor de diplomatieke relatie? Nou, kijk, want mevrouw zich... Vermeulen, uh, uh. u roept nu wel heel stoer van... Eh, we moeten ermee ophouden en dit uh. en dat... maar ik heb u nog helemaal niet gehoord... over wat dat dan concreet gaat betekenen uh. voor de maar, langere ik, termijn. Ik, ik, ik, huh? Misschien is het ook goed om die vraag... Uh, om even over te schakelen naar Moskou. Uh, aan de telefoon is onze verslaggever Olaf Koens. Ja Olaf, uh, wat merk jij daar van de spanningen van afgelopen week? Want... Uh... Nou, ik kan me ook voorstellen dat de gemiddelde de schouders ophaalt... over de relatie met een toch betrekkelijk klein land als Nederland. En ja, dat het wat dat betreft daar toch veel minder leeft dan hier. En ja, dat is natuurlijk ook, meneer Van der Weert, um, om met u te beginnen. Ja, als ik daar, iets uh, waar wij in Nederland misschien niet altijd bij stilstaan. Iets uh, dichter bij de microfoon. Dat er um, in het buitenland natuurlijk minder naar ons gekeken wordt... dan wij hier wel eens denken. En in die zin zou je ook kunnen zeggen dat mevrouw Vermeulen... gewoon compleet buiten de realiteit leeft. En dat ze gewoon uh. een wereldvreemde niet-wit is... die geen idee heeft waar ze over praat aan de andere kant... Uh, uh mevrouw Vermeulen hoeft zich niet zomaar te laten beledigen... ook omdat ze wel degelijk een ja. punt heeft... dat je misschien een statement zou moeten maken. Maar als ik even tussen beiden mag komen... want ik, Wacht, ik begrijp ik, dat de emoties hoog oplopen... maar ik wil eigenlijk even naar het onderwerp zelfcensuur. Ja, ik... Want, meneer Van der Weer... Als ik even mag vooruitblikken... U woont in Rusland. Merkt u dat u uit angst voor intimidaties... niet meer alles hardop durft te zeggen? Ik merk wel. Ik want ik kan me ik... voorstellen dat... Nou ja, laat ik het anders vragen. Zijn er onderwerpen waarvan u geen verslag doet? Zeker. He, misschien die ja. vraag ook maar meteen even voorleggen aan Olaf Koens in Moskou. Olaf, uh, merk jij dat je voorzichtiger bent geworden? Oh, de, nou, de verbinding met Olaf Koens is verbroken, begrijp ik. Maakt niet uit. Ik probeer langzaam tot een afronding uh, te komen. En nou, dat is natuurlijk ook niet altijd makkelijk. Ook omdat het allemaal heel onoverzichtelijk is. Hè, sowieso, overzicht bewaren is natuurlijk altijd ontzettend moeilijk. Zeker de laatste tijd voor mij ook. Mm. Ik weet ook niet zo goed waar dat precies door komt. Misschien is het ook wel gewoon vermoeidheid. Ja. Uh, soms word ik midden in de nacht wakker zonder dat ik weet waarom. En mm -hmm. Het zijn soms ook heel angstige momenten oh. waarop je twijfelt aan bijna alles. Ja. En je je afvraagt en... waarom je in je leven de keuzes hebt gemaakt die je hebt gemaakt. Maar goed, hier gaan we niet uitkomen. Nee. Uh, we moeten afronden, maar uh, ik denk wel dat uw geluid uh, redelijk gehoord is. Laten we in elk geval hopen dat de dialoog gaande blijft. Want uh, als beide partijen niet eens meer met elkaar praten... dan wordt het allemaal wel heel erg moeilijk. Dank voor uw komst, Livia Vermeulen. En Geert van der Weert, goede reis terug naar Moskou. Ja. Tot ziens. Diederik Smit. En een heel klein beetje Roza Reuten en Joche Otte, hoorde u. Iedere week in vrijdagmiddag live. Twee mensen de vloer, twee katheders zetten we klaar. Mensen met verstand van zaken daarachter voor debat. Vandaag gaat het over zoutwinning op de Waddenzee. Staatssecretaris Dijksma moet namelijk binnen een paar weken beslissen... of ze daar een vergunning voor verleent. Wij gaan de staatssecretaris een handje helpen... door hier al voor zijn tegens tegen elkaar af te zetten. Dat doen we met Franke Doting, statenlid voor de VVD Friesland... en Arjen Berkhuizen, directeur van de Waddenvereniging. Allebei welkom. Meneer Hallo. Doting, om te beginnen, wat maakt eigenlijk dat zout... onder de Waddenzee zo bijzonder? Ja, het is gewoon het feit dat het zout nodig is voor uh, ja, met name economische ontwikkelingen in Friesland. Dat er een mooi bedrijf in de buurt van Harlingen, wat daar heel zorgvuldig uh, zout vindt, kan winnen onder het wat. En daar zijn wij uh, als VVD uh, voorstanders van. We hebben niks... het nodig. We hebben het zeker nodig. Arjen Berghuis van de Waddenvereniging. Er wordt natuurlijk al heel erg lang gesteld over de vraag of dat zout uh, onder die Waddenzee nu wel of niet uh, gewonnen moet worden. Hoe belangrijk is de beslissing die de staatssecretaris Dijksman nu moet gaan nemen? Dat is wel een belangrijke beslissing, want zij kan uh, in feite zeggen... of het nu uh, wel of niet door kan gaan, en uh, of, of zij een vergunning afgeeft. En, Hier hangt uh, veel vanaf. Ja. Goed. U gaat beide in debat over de geformuleerde stelling. Die luidt als volgt. De staatssecretaris moet zoutwinning onder de Waddenzee toestaan. Franke Doting, VVD Friesland. U bent voor de stelling op de beginnen 30 seconden om even te zeggen waarom. Ja, het is heel helder dat ze daarmee kan instemmen. Er moet aan heel veel eisen worden voldaan. Qua, want het is natuurlijk een waardevol natuurgebied. Dat gaat ons als VVD ook aan het hart. Maar aan alle voorwaarden kan door Frisia worden voldaan. Met name ook de veiligheid is heel erg belangrijk. Hebben we als VVD ook altijd naar voren gebracht? Er moet toch onder de zeedijk doorgeboord worden. Maar ook die punten kunnen afdoende worden afgedekt. En daarmee is in de beleving van de VVD heel goed... Showwinning onder het vat nodig. Arjen Berghuis van de Waddenvereniging. Om te beginnen ook 30 seconden om aan te geven waarom u het niet eens bent met de stelling. Ja, nou, mijn voorganger zei het al, Wat is deze een heel belangrijk duurgebied. Een van de honderd meest bijzondere gebieden van, van de wereld. Dus daar mag Nederland wel trots op zijn. En wat het zo bijzonder maakt is dat het een hele ondiepe zee is. Uh, met een hele rijke bodem, vol met wormen, schelpdieren en daardoor heel veel vis en vogels. En je moet dus ook niet willen morrelen met die, met die, met die bodem. En als je gaat zout winnen onder het wat, doe je dat wel? En, en breng het systeem in gevaar. En als je dan bedenkt dat uh, onder heel Europa zo'n zoutlaag zit, dan zeg ik ja, die vergunning, dat moet je gewoon niet willen. Ruim binnen de tijd, uh, ja, meneer Doting, je brengt uh, de, de, de mooie natuur en met name de vogels die daar vertoeven in gevaar. Ja, dat zijn allemaal veronderstellingen. Nu is er met onderzoeken aangetoond dat die daling niet zo ver is... dat hele zandplaten onder water zullen verdwijnen. Ja, dat er is, is de milieueffectrapportage een milieueffectrapportage die verplicht is. Hè? Die verplicht is, die uitgevoerd is... waar heel veel degelijke onderzoeken aan de grondslag liggen. En er is ook gewoon bekend dat er een natuurlijke aanwas van zand... altijd is in het wat. Hij wordt alleen maar ondieperd. Het zak wel iets, maar dat zand wordt weer door de natuur zelf aangevuld. aangevuld. Niks aan de hand, meneer Berghuizen? Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Uh, nee, het is helemaal niet mee eens. Want uh, waar het hier om gaat in het uh, rapport... wordt inderdaad gezegd dat uh, het gaat zakken en dat wordt weer aangevuld. Maar het gaat voor een, een hele komberging. En dat is gewoon het gebied tussen de eilanden en, en het vaste wal. Dat is een enorm gebied. Uh, maar uh, hoe het gaat zakken is dat het bij zoutwinning... heel op een heel specifieke punt gaat. En dat is nou net een punt... Waar uh, hele belangrijke uh, uh, platen uh, uh, nou dan verdwijnen, die net belangrijk zijn voor vogels die daar uh, nou ja, hun, hun eten hebben. En dat komen wordt halen. niet voorkomen door het feit dat het zand zichzelf weer aanvult? Nee, en, uh, uh, dus, dus, uh, de, want, want dat zal, uh, wat, wat vervolgens Gitter aanvullen, dat is misschien op andere plekken. En dat zijn niet uh, dezelfde plekken. Dus daar gaat het om. En bovendien, uh, ik, we hebben deze discussie in de afgelopen uh, nou ja, 20, 30 jaar vaak gehad in het kader van de gaswinning. En toen is uiteindelijk gezegd van nou oké, okay, dit, uh, uh, dit moet kunnen onder bepaalde voorwaarden. En dat heeft er volgens toegeleid dat er dan 3 miljoen extra kub zand moet worden gesuppleerd. Maar die milieueffectrapportage zegt u, die deugt dus ook niet? Nou, die gaat dus niet ver genoeg. Die moet een stap verder. Dat is het hele punt. En waar het op neerkomt, dat we ook nog eens vijf keer zoveel zand moeten suppleren voor die zout... in plaats van het wat. Dat wil ik nog even zeggen. Dus is echt substantieel. Ben ik niet mee eens? Rijswaterstaat brengt op de stranden van de eilanden uh, een miljoen tonnen uh, zand. En er komt nu door deze bodemdaling is een extra toevoeging van 2,5% nodig. Dus dat geeft al aan hoe weinig ja. Nou ja, extra dan zand dan nodig een is. Ik kan verschillen over de ja. hoeveelheid. Dat gaat natuurlijk vooral om, is het nou wel of niet schadelijk voor de natuur? En, en wat meneer uh, Berghuizen zegt, die milieueffectrapportage, die, die deugt niet. Nee, maar oh, die, gaat niet, die gaat niet ver genoeg. Dus die komt tot een conclusie van uh, voor over het hele gebied zelf... Maar u nou, zegt niet het is zoveel. wel degelijk schadelijk voor Maar ze moeten net vallen. even een stap verder om te zeggen... ja, maar waar dan? En ja, nou, daar dan, gaat het mis. Dan ben ik wel even nieuwsgierig... waar de Waddenvereniging dat dan onderbouwt... dat dat niet voldoende zou zijn. Deze rapporten liggen... zijn er tegenrapporten gemaakt door de Waddenvereniging... die dat hard maken dat deze platen onder water... die rapporten heb ik nog niet gezien. Nee, klopt. Die daar komen we binnenkort mee uit. En, dat, Ai, uh, en dat is een ondertussen beetje jammer. weet ik al... Uh, ja, maar ja, ja. Goed, dus we hebben die, die opdracht gegeven. En dat moet je wel heel wat, kost het veel tijd om dat goed uit te zoeken. En moet je ook goed komen doen, die hè? nog uit voordat de staatssecretaris een beslissing moet nemen? Dat, ja, dat is wel de intentie. Ja, dat natuurlijk. lijkt me verstandig. Ja, dat je, want dat willen we natuurlijk wel meegeven. Want wij vinden ook... Kijk, dit soort discussies moet je voeren op basis van feiten. En, en we hebben ja. nu een wetenschappelijk instituut gevraagd van help ons hierbij. Die komen met het rapport. En, en dat moet gewoon zo helder zijn dat de staatssecretaris zegt van, ja, hier kunnen we niet mee door. Meneer Doting, als ja, uit dit... die onderzoeken blijkt dat het toch uh, niet goed is voor de natuur, gaat u dan om? Niet alle minuten. Ik, u zei het net ook al. Heel apart dat de natuurbeweging daar nu pas mee komt. Dit loopt al jaren. Iedereen ziet jaren vooruit dat dit er aan zult komen. Vanuit de initiatiefnemer worden enorme onderzoeken gevraagd. Heeft daar al... De duizenden gulden zijn uitgegeven. Oh, dat die eerder moeten zijn. Ik, ik vind, en nu nee, nu komt de natuurbeweging. Ik vind het, het niet helemaal terecht zoals u dat stelt. Want uh, ja, dit loopt al heel lang. En ja, we kijken heel lang mee. En we hebben dat ook heel bewust gedaan. Want we willen niet zeggen van nee, dit kan niet. Want, het, want uit, uit zomaar uh, zonder gegevens. Dus we hebben juist heel goed meegekeken naar die gegevens. En vervolgens uh, zeggen we van nee, dat gaat die stapje verder. Dus dat, uh, we hebben juist daar heel goed zorgvuldig naar gekeken. Nou, en, en het is overigens nog meer dan alleen qua natuur En het is ook zo dat doordat er uh, extra zand wordt weggetrokken uit andere plekken, dat ook het afkalven van de eilanden een gevolgen heeft. Het heeft ook gevolgen voor een andere activiteit. Het dus gaat nog veel verder. Meneer ja. Doting, even het economisch aspect, geeft dat voor u eigenlijk de doorslag? Ja, absoluut. Uh, hier staat een heel mooi bedrijf, met prachtig mooie werkgelegenheid. Frisia die in, in gaat dat Frisia. doen? Frisia, uh, misschien, ik weet ik zal bij uh, meneer bekeken. bekend wat, wat zijn Wat scheelt dat... het als zij het niet mogen doen? Nou, dat dit bedrijf waarschijnlijk te ziel gaat en in een stadje als Hallingen wat momenteel al 20% werkloosheid heeft. Weinig steden in Nederland die zo'n hoog percentage. Nou, dan komt weer een aantal procentjes bij. Nou, Meneer moeten we Berghuis, dat willen. In deze tijden van crisis ook niet erg prettig. Ik kan me voorstellen. Maar kijk, waar het ons om gaat, is van wij willen dat, we, dat je in dit gebied een economie hebt die, die erbij past. Hè. Het is een, een gebied dat, dat rust ruimte natuur, daar verdient het ook veel van de geld mee. Nou, dus dat moet gewoon in orde zijn. En dat moet je gewoon goed borgen. Dat je werkgelegenheid zoekt is belangrijk, dat moet daarbij passen. Um, dat is iets wat Maar u ook zegt als aangetoond wordt dat het veilig kan, dan bent u niet tegen? Nou, daar hebben we dus heel wat naar gekeken, maar dat is dus niet zo. Uh, maar nu wil ik wel even, nog even, even op, op, op een nadruk. Op dit moment gebeurt het al, hè. Dat zout wordt niet onder het water, maar onder het land, onder het land Ja. En, en daarom is die fabriek daar. En, en dat mag niet meer. Dat wil, wil iedereen in het verstand Ja, want dat land, dat, dat, dat zakt wel in, meneer Doding. Dat, dat zakt, dat is ja. bekend, inderdaad. En daar zijn de scheuren in, in, in woningen, de water. Maar dan niet, de Dat de keuze... gebeurt dan toch ook op zee? Er zou ongetwijfeld een, een bodem daar... maar dat wordt allemaal weer gemonitord. Het dus kan ook een keuze zijn keurig. dat men zegt... Van, nou, dan, dan, dan houden we dat toch maar onder het land, bij wijze van spreken. Nou, dan wilde u het dus weer bij, bij de burgers op, op, op de wal... Nee, nou, als, als we dat met z'n allen niet willen kiezen, dat we willen het natuurgebied uh, willen uh, behouden. En, u zegt die vogels zijn belangrijker dan die huizen die inzakken? Nee, nee, ik zeg dat. Dit, dit, dit, dit watergebied dat drijft op, op, op dat natuurgebied. Als je kijkt die, dat, dat, bijvoorbeeld de eilanden. Uh, voor 80% drijven die op toerisme ja. die komen vanwege dat gebied. Dus er is ook veel mee omgaan. De, de vraag is: want dat zal niemand bekennen, maar de vraag is natuurlijk inderdaad: gaat dit wel of niet uh, schade opleveren. Uh, tot slot, uh, meneer Doting. vindt u dat er helemaal niets in de argumenten van meneer Berghuizen zit, of, of ook wel iets. Nou, als wij met argumenten komen inderdaad, dat daar zandplaten echt onder water zouden verdwijnen ja. inderdaad, en, en, en de, de vogel staat daarmee in het gedrang, dan, dan, we dat, dan gaan we niet om, maar zullen we dat natuurlijk ook ter harte nemen. Meneer Doting, is het allemaal onzin, de argumenten uh, van meneer, Berk, uh, andersom, meneer Ach, Berghuizen? Ja. Zijn die argumenten allemaal onzin of zit er ook wel iets in? Nee, ik snap die argumenten heel erg goed en uh, daarom hebben wij er ook heel goed serieus naar gekeken. Maar als dan op een gegeven moment blijkt van hey, dit kan niet, dit moeten we niet willen... Ja, nou dan, uh, dan kunnen we alleen maar zeggen van sorry, maar er moet een andere oplossing voor zijn. U moet haast maken met uw eigen onderzoeken, daar komt het eigenlijk op neer. Ik dank u voor dit moment hier voor het debat. Frank Doting, staatslid voor de VVD en Arjen Berghuizen, directeur van de Waddenvereniging. Dank u wel. Ja. We gaan weer luisteren naar muziek. De kick. Laat me gaan En toen vraag me niets Dat wat ik zeggen wil Is niet zomaar iets Laat me gaan want ik schreef jou een brief Dit moet het einde zijn Definitief Ik had het wel verwacht Ook jij had het gedacht Dit blijft niet lang van kracht Laat me gaan Laat me gaan, oh, ja, yeah. laat me gaan, maar, maar baby, laat me gaan, oh, oh, oh, heus niet alleen omdat je jong bent, maar ik weet nu, je bent verwend. Laat me gaan. Toen vraag me niets Dat wat ik zeggen wil Is niet zomaar iets Laten we gaan Want ik schreef jou een brief Dit moet het einde zijn Definitief Ik had het wel verwacht Jij had het gedacht, ik blijf die kant van trouw. Laat me gaan. Arjen Spies, Marcel Groenewegen, Paul Soontjes, Ries Doms en zanger Dave van Raven. Dezelfde uh, ja, band die uh, ook regelmatig natuurlijk in het Engels uh, zingt. Maar de laatste tijd, of speciaal voor de theatertour, Dave, uh, alleen maar uh, in het Nederlands? Ja, nou eigenlijk sowieso alleen maar in het Nederlands. We hebben onze eerste single, die was in het Engels. Ja, en daarna dus hebben jullie het meteen nou, nou, nou, vergoed in de band gedaan. Ja, ja, ja, ja. De uitspraak was vrij slecht, dus uh, oh, daarom. daar moet ja. je niet aan wagen. Nee, maar dit is, uh, van welke componist was deze uh, compositie? Nee, dit die was die net, van, uh, uh, wat is Tony Light. Tony, en die stamt uit welk jaar? Uh, dat singeltje is denk ik uit 19, 1964, zo'n beetje. Ja, want, en want, uh, dat is en de tekst is ja? trouwens van, uh, wat is het, Tineke de Nooi? Die dat, het uh, nou oh ja. aan de Duits. Ja, ja, ja. Je meent het, oh, die heeft het vertaald. Dat ja. Ja. ja, want dit is wat jullie in het theater doen, hè? De, de, de oude nederbied nieuw leven inblazen. Ja, dat klopt, ja. er zitten natuurlijk heel veel verschillende dingen in. Dit was vanuit uit 1965. Toen was het nog wel redelijk je, dit is natuurlijk een soort van tekst, wat er ook in zit van. Uh, uh, laat me gaan, maar. En dan zo van, uh, wat is dat? Iets van, en dan zegt hij in het Engels even heel snel iets van. Uh, ja, iets van wat is het? Over ja, over zijn schatje, over zijn soort baby, zegt hij dan. Maar mijn baby, laat me gaan. Want dat, was, dat was, lullig, een, het maar... was een lullige kopie van wat ze in het Engels ja. dan op de radio ja, ja, ja. hoorden. Maar dat is juist ook wel heel charmant, weet je wel. Dat vinden we ook leuk om te doen. Maar later ging die hele soort Nederbeer-tuk een beetje naar zo van absurdisme toe, weet je wel. En met tekst over, over spat niet met pap en dat soort dingen allemaal, weet je wel. Dat vinden we natuurlijk ook wel heel leuk om te doen. Ja, we dus hebben dus het in mono uitgezonden trouwens. Net. Ik hoorde het, zoals ja, het hoort, hoort gedaan. Al. Ja, te gek, ja. heel blij mee, ja. Om het echt originele geluid ook weer te krijgen. En in het, jullie gaan het theater dus in. Uh, ja. Dat is voor jullie als band misschien een beetje ongebruikt omgeving, of niet? Ja, dat is in eerste... Dat, dat is natuurlijk wel zo, maar uh, als je... Ik geloof vroeger, bij die echte nederbiedgroepen, uh, de eerste, dat waren natuurlijk uh, redelijk vernieuwende bands voor die tijd. Ja, en Daar werden ja. ook wel theaters afgebroken. Ja, Is dat ja, ook ja. de bedoeling dat ze dat bij jullie gaan doen? Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk, oh, maar... je uh... weten die theaters dat? <laughs> ja, natuurlijk, maar dat okay. vinden ze tegenwoordig allemaal prachtig, heel dat soort dingen. Oh, oké. Okay. Nou ja, kijk, het was vroeger. Tuur, weet je, waren dat soort dingen natuurlijk sowieso in de, in de theaters. Omdat, omdat er niks anders was. Er waren vroeger ja. nog niet van die, van, die soort, uh, van die zaaltjes waar het echt voor was bedoeld, weet je wel. Ja, maar we Geen zijn. en Nee, dat was er ja. niet, weet je wel. Maar ook niet uh, van die clubs als, uh, weet je, als Paradiso's voor mij in 68 pas begonnen. Ja. Weet je wel, dus uh, dat had je niet. Of achter de kroeg in zaaltjes, weet je wel. Ja. Uh, en dat is precies de sfeer die jullie weer. Op ja, willen roepen? nee hoor, het is wel echt een soort van revue, weet je wel. Dus komen ook allemaal van die gasten langs en zo. Die dan dus vroeger misschien ook in zo'n bandje gezeten hebben. Maar ook een aantal gasten van nu. Ja, dat doen jullie ook. Jullie kijken of die bands die vroeger zoek, of ja. speelden of succesvol waren nog bestaan. Ja. Die nodig je uit. Ja, en of ze nog leven natuurlijk. Want het is toch alweer een Ik, tijdje geleden. Ja, dus af en toe ben, ben loop je tegen ja? een dood spoor dan. Weet je wel. Letterlijk. Maar, uh, ja, ja, ja. Maar, Hoe, kan je een voorbeeld noemen van een uh, uh, band uh, uit de oudheid die uh, mee gaat doen? Nee, dat vind ik dan weer zonde. Weet je wel. Want we willen het overal in elke stad waar we heen gaan. Moet het een verrassing zijn? Moet het een verrassing zijn. En ik heb echt wel we bij bijgewoon een, een hoop gasten die helemaal vast. Anders denkt iedereen natuurlijk van. We oh, hebben nog helemaal niemand. Ja, dat denk ik niet. Dat, ja, dat dacht ik. hoor je denken. Ja, maar dat is niet zo. Dat is niet zo, nee. nee. Maar het is leuk dan, ja, als je op een gegeven moment in zo'n. Zet zo en maskers, dat soort namen. Ja, dat soort namen. Dat, dat, dat soort uh, namen. Die gaan ja, ja, Akkerman, gaan ja, die gaan dan als het goed is de revue. Ja. En even tussendoor. Want, want jullie hebben ook een cd al opgenomen met uh, nou, een van de twee uh, echte Nederlandse protestzangers, Armand, toch? Ja, met Armand zijn we nu uh, dan mee bezig. Maar dat die ben gaat je nog mee bezig? Op... Ja, dat hebben we nog niet opgenomen. Hoor. Dat is, uh... Maar is dat een cd van jullie waar hij op meezingt, of andersom? Van ja, hem, maar... We hebben sowieso op onze eerste plaat daar heeft hij dus één nummer meegedaan, dat was een nummer van hem. En dat hadden wij, uh, of tenminste we uh, wij speelden dat al een aantal maanden en toen dachten we van, dat is wel leuk als hij dan daarop meedoet. Dus zo hebben we hem toen leren kennen. Ja. Yeah. En Dus nu is het zo dat we hem dan best wel gewoon vaak zien. Weet je hij komt vaak langs in de oefenruimte en dan Maar die CD is die, en, is die van jullie en hij zingt mee? Of al, uh, nee, die, cd, die, die is van hem. Nee, die is gewoon van ons. Van jullie? Oké. Okay. Ja, ja, ja. En hij heeft wel dus één nummer heeft hij daarop meegegaan. Oh, dat was okay. eerste CD. Dus jullie hoeven niet ineens te gaan blowen en zo om in de Armand-sferen te komen? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee, dat is ook nee. niet jullie ding toch? Nee, nou, voor mij helemaal niet. In ieder geval kan ik helemaal niet tegen. Dus, uh... Nee, je hebt het wel geprobeerd? Ja, toen ik inhaalde Ge Geïnhaleerd hoor? Ja, toen ik jaar of 17, ja. was ik dat wel een hoop gedaan. Ja, maar ja. op een gegeven moment dan. Is dat dan uh, ja, zit je aan elkaar, van dan zit je Chinees te vreten wel, dat is wel niks voor is, mij dan. Je zegt, je zegt dat jullie het Engels hebben afgesworen, maar ik hoorde ook wel weer gerucht dat jullie toch weer in het Engels willen gaan zingen. Of klopt ja, dat? Ik niet? weet niet van wie je dat gehoord hebt. Ja, nou, we, dat we een hebben hele rare hele goede onderzoeksjournalist. <laughs> ja, ik heb het in de gaten. <laughs> het is gewoon helemaal niet waar. Nee, is niet waar. Je nee, gaat nee, het nee. hier ontkennen en als het later toch zo blijft <laughs> nee, zijn, ja, dan kom ik terug. Oké, Dan kom okay, ik het uitleggen. Dave van Raven van de Kik zo direct gaan we nog meer van jullie horen. Bedankt dat zo veel. Bedankt. Welkom bij de publieke omroep. Daar mag je alles zeggen. Bijvoorbeeld ook dat de publieke omroep per direct moet worden afgeschaft. Dat doet Bert. Je mag hier reclame voor Israël maken, dat doet Frits. Of tegen Israël, dat doe ik. Maar over één ding zijn we het eens. Wat fijn dat wij dat allemaal mogen zeggen. Al moet het natuurlijk ook niet te gezellig worden. Vandaag wilde ik het daarom met u hebben... over een even oud religieus conflict. Een conflict tussen christenen... En hindoes over de vraag of je vlees mag eten of niet. De hindoes vinden van niet, de christenen van wel. En al 2000 jaar komen ze er niet uit. Ik kook regelmatig vegetarisch. En mijn ontwaterde, gemarineerde en gebakken tofu is heus te doen. Vooral als je er dat lieve diertje bij voorstelt dat je zojuist hebt gered. Maar mijn kinderen toch de grote hoop van het dierenrijk weigeren papa's tofu te eten. Niet dat ik me daarbij neerleg. Mijn vaste timmerman is overtuigd vegetariër. En in plaats van hem te laten timmeren... liet ik hem laatst uitgebreid vertellen hoe je tofu een beetje lekker maakt. Zijn advies kwam erop neer dat je vaker aan stervende dieren moet denken. Maar dat wist ik al. En dan nu groot nieuws. Er is eindelijk vlezig vegetarisch vlees. En als over een paar jaar de Nobelprijs voor de religieuze wereldvrede... gewonnen wordt door de vegetarische slager... Mij zou het niet verbazen. Het bedrijf dat ik zojuist eenmalig noemde... verkoopt haar producten ook bij diverse supermarkten op diverse adressen. Ja, sorry, dit is de publieke omroep. Bij SBS zou het panel nu verdwijnen... achter een haag van vegetarische hamburgers. Bij RTL zou de vegetarische tonijnsalade... centimeters dik op de camera's worden gesmeerd. Bij de AVO moet ik mij helaas beperken tot een mededeling... dat het zowaar iemand gelukt is om vlees zo goed na te maken... dat ik dacht dat het echt vlees was. Dat ging zo. Mijn vrouw, die af en toe ook kookt... had een Vietnamese curry gemaakt... Met echte kip, want haar tofu vind ik, sorry hoor, nog minder dan mijn eigen. Dus had mijn vrouw kip in de curry gedaan. Zij de zacht klaargegaard in de saus zelf. En de tweede keer dat we het aten, vond ik het nog lekkerder. Dat is vaker met curries, maar vooral de kip was ja, geweldig. Nog even beetgaar, nog even sappig. Glimlachend en opgelucht incasseerde mijn vrouw mijn complimenten. Want zij weet, als ik het niet goed vind, ben ik keihard. 300 dagen per jaar kook ik namelijk. Dus als ik kip krijg, moet het goed zijn. Kokende vrouw verwendt haar huisman. Huisman wil goed stuk vlees op zijn bord. Dat is de natuur. Toch had ik vragen. Was die perfecte currykip curry wellicht ultra biologisch en dus peperduur? Een stukje eco-afpersing? Mijn vrouw ging er eens goed voor zitten en zei... het was geen kip... Het was namaakkip van dat bedrijf dat ik reeds eenmaal genoemd heb... waarvan de producten ook te koop zijn bij diverse supermarkten... op diverse adressen. En dat is geen reclame, maar wereldnieuws. U kunt zich vanaf nu bekeren tot het hindoeïsme... en toch, naar uw gevoel, een echt kippetje in de curry laten rondzwemmen. Vlees verdeelt de mensheid niet meer. En net zoals de eerste auto er nog uitzag als een koets op wielen... ziet het vleesige namaakvlees van de toekomst er nu nog uit als kip of hamburger... Maar de vegetarische wereldvrede, ik voel hem komen. Justus van Nul. Zo direct Maarten Keulemans. Hij is chef wetenschap van de Volkskrant over crowdsourcing in de wetenschap. De macht van de massa. hoe veel amateurs beter kunnen presteren dan de grootste denkers. Half vier, het NOS Journaal, Ewout de Jong. Dit is Radio 1. Vertrekkend burgemeester Reewinkel van Groningen... ziet de komende drie maanden af van wachtgeld. Hoewel hij recht op heeft, zegt hij dat hij Groningen goed wil verlaten. Reewinkel gaat weg uit Groningen om volgende maand in Barcelona... op vrijwillige basis rampenmanager te worden. De Europese Unie en Canada hebben een vrijhandelsakkoord gesloten. Bedrijven uit Canada en de EU kunnen zo makkelijker zaken doen. Onder meer omdat de douanetarieven worden verlaagd. Minister Ploemen denkt dat het verdrag voor de Nederlandse economie... 600 miljoen tot 1,2 miljard euro kan opleveren.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 In de Russische stad Moermansk is ingebroken bij een tijdelijk kantoor van Greenpeace. Een kooi die de organisatie vandaag wilde gebruiken voor een protestactie... is gestolen door zes gemaskerde mannen, zegt Greenpeace. De milieuorganisatie protesteert vandaag wereldwijd... tegen de arrestatie van actievoerders door de Russen. En dat is het nieuws op dit moment. Verkeersinformatie van de ABB, Jolande van der Velden. Het is een rustig begin van de avondspits. Negen files staan er nu, de meeste vertraging bij Rotterdam. Een paar vallen op. Het is uh, al het begin van de middag langzaam rijden op de A1 Amsterdam... richting Amersfoort, tussen Blaakem en 1brugge over 7 kilometer. Een ongeluk op de A9 ook maar richting Diemen. Tussen Aalsmeer en Oudekerk aan de Amstel staat 3 kilometer. De rechte reishok is dicht. Het is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. Goedemiddag, welkom terug. Vanuit de corona aan het Rembrandtplein in Amsterdam. We zijn te zien op computer, tablet of smartphone via vrijdagmiddaglive.afro.nl. Je mening kun je geven via Twitter afro-hashtag afro ik afro Zo direct de droom van Annelotte Lutherman. En je hoort Jeroen Stompost over Jacco Verharen en Dick Advocaat, onder andere. Maar eerst verschillende wetenschappers braken er meer dan tien jaar hun hoofd over. Maar een klein groepje internetgamers lukte het vorige maand binnen tien dagen... het proteïne van een enorm ingewikkeld apenvirus na te bouwen. Een geslaagd voorbeeld van... Crowdsourcing. Publiek dat de wetenschap helpt. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden van succesvol doe it zelf wetenschap. Zoals Maarten Kullemans, chef, chef wetenschap bij de Volksland, dat noemt. Maarten, welkom. Ja, hallo. Uh, naast jou, Jeroen Stomphorst. NMS-verslaggever die Frits Barend vervangt, waar we de sportwerk zo mee gaan doornemen. Uh, had jij ervan gehoord, games, internet games, Jeroen, waar je de wetenschap mee vooruit helpt? Nee, dat nog niet. Crowdsourcing wel. En ik heb volgens mij in een artikel, ik denk van jouw hand gelezen, of zag ik langskomen in ieder geval, dat het met de crowdsourcing niet helemaal je, je van het weer ja, gaat. Ja. Het was even het ei van Columbus, maar inmiddels Alweer niet. begint het weer wat moeilijker te worden. Is, is nog maar even de, de, de, de althans uh, positieve berichten. De, uh, redelijk jubelend en juichend wordt er gesproken over uh, dat game en, en dat apenvirus. Maar hoe zit dat precies? Nou, uh, het is niet zomaar een apenvirus. Het is de, de apenvariant van het aidsvirus, van HIV. Dus dat maakt het al gelijk heel uh, interessant... dat ze dat uh, eiwit nou hebben uh, weten op te lossen. Maar hoe is dat dan gegaan via die game? Hoe werkt dat? Nou, kijk, weet je, wat je te zien krijgt... die eiwitten die zijn heel ingewikkeld gevouwen in ons lichaam. En uh, ja, de computers kunnen dat niet zo goed naspelen. Maar mensen wel. Mensen zijn op dat punt toch wel echt wat slimmer dan computers. Dus wat je op je scherm te zien krijgt, is een, een sliert. En die moet je dan ja, gaan vouwen. Uh, sommige punten die kunnen niet tegen elkaar. Andere punten kunnen juist heel goed tegen elkaar. Ja, en dan maar net zo lang uh, futselen tot je een keer een, een driedimensionaal ding hebt. En uh, ja, dan is dan... Uh, uh, dat is het eiwit. Of niet natuurlijk. Maar, uh, maar hoe weet je dan, wel... als we niet weten... We wi althans wisten uh, hoe, hoe dat virus eruit zag... Of hoe dat eiwit gevouwen moet worden... hoe weten ze dan dat, dat in dit geval... De crowd erin geslaagd is om het goed te vouwen. Uiteindelijk is er eigenlijk maar één manier waarop zo'n eiwit echt goed in elkaar zit. En dat alle dingetjes waarvan ze weten dat ze er zitten, ook echt op de plek zitten waar ze hoort te zitten. En dat ontdek je als je, als je dus het zegt doet. Het is een puzzel, een soort kubus voor Rubik, maar dan heel groot en ingewikkeld. Dus, het, het is de macht van het getal. Als maar genoeg mensen het doen, zit er altijd wel eentje tussen die of per ongeluk of expres het goed doet. Nou, je hebt natuurlijk een heleboel hobbyisten die het gewoon leuk vinden om puzzeltjes te maken. Ja, en als je de hele wordfeud kan spelen, dan kun je waarschijnlijk ook wel eiwitten vouwen. En hier maar hebben iedereen we nog meer kan daarom. Dus ik, ik heb geen idee hoe ik een eiwit op zou moeten vouwen. Maar ja, kan ja, dat wijst een... zichzelf. kijk, oh. Je krijgt gewoon het op een scherm te zien. En je gaat gewoon met je muis ga je eraan trekken en duwen. En je ziet vanzelf wat er allemaal gebied kan. Precies. En wat betekent bijvoorbeeld deze ontdekking dan? Dat, dat we inderdaad binnenkort ook een, gewoon een definitieve oplossing voor aids, voor HIV hebben? Ja, weet je, zo snel gaat het niet. Maar het is natuurlijk altijd goed om, om je vijand te kennen. Hè. En dit soort, als je wordt gestoken door een mug. en je hebt alsmaar die muggen in je kamer. dan is het goed om te weten van ja, die muggen die komen op licht af. Dus dan kan je raamlicht doen. En je weet van die muggen houden niet van citroenlucht. Dus dat je citroenolie kan opsmeren. Zo meer je weet van... van ja hetgene wordt Het zijn ouwe, stapjes. Weet, het zijn kleine stapjes. Ja. Toch blijft het verbazingwekkend dat, dat mensen die er toch jaren voor gestudeerd hebben, topwetenschappers, uh, uh, dat computers die ongelooflijk veel berekeningen uit kunnen voeren, allebei blijkbaar niet kunnen. Wat, wat gewone mensen, amateurs, dus wel kunnen. Ja, het is leuk. Een heel bekend voorbeeld is het herkennen van handschriften. Op een of andere manier kunnen mensen dat gewoon beter dan, dan computers. En daar zijn dus ook van die, van die crowd sourced toepassingen van. En dan ga je dus bijvoorbeeld op internet ga je oude geschriften lezen, oude kaperbrieven hebben we hier in Amsterdam. Het Meertens Instituut heeft zo'n project met oude kapersbrieven. En dat zijn brieven die zijn in 400 jaar nooit gelezen door iemand. En ze staan op internet. Nou ja, dan kun je ze gaan, gaan lezen en gaan intikken, zodat het weer gewoon ja, begrijpelijk wordt voor een computer. Het zijn er zoveel dat ze het niet allemaal zelf kunnen. En nee, op die precies. manier vragen, hè, vragen ze hulp aan internet. Ja, dat is eigenlijk gamers. wat er een beetje, een beetje achter zit. Uh, op dit moment, de, de wetenschap doet ontzettend veel gegevens op. Dus bijvoorbeeld met sterrenkijkers zien we ontzettend veel sterren tegelijk. Uh, heel veel de opnames van, van Mars en van de maan, die stromen allemaal binnen. Ja, wat moet je er allemaal mee? Hè? Iemand zal toch naar al die foto's moeten gaan kijken en ze één voor één moeten gaan lopen. Gaan dat gebeurt ook met tot... die foto's van Mars? Ja, precies. En die foto's van Mars is bijvoorbeeld het, het probleem dat. Ja, we hebben hele grote foto's van heel Mars en we hebben detailfoto's van kleine stukjes Mars. Maar ja. Welke detailfoto, welke postzegel hoort nou waar op Mars? Dus dat is echt een monnikenwerk. En daar nou zitten ja, mensen in plaats van hebben, dat, dat ze zo'n weer... ouderwetse puzzel hadden... zijn ze nu dit aan het doen. Het is een soort legpuzzel eigenlijk, maar dan uh, Mars maken. Ja, en, en, en je, je had het over herkenning van handschriften. Want ik begrijp dat uh, eigenlijk wij, Jeroen waarschijnlijk ook zonder het zelf te weten... daar ook aan meedoet waarschijnlijk. Ja, dat is heel leuk, want je hebt een project dat heet ReCAPTCHA. Uh, je moet af en toe op een website, moet je wel eens, als je een reactie geeft... Zo, moet je zo'n zo getal invullen om te herkennen dat jij mensen... Als je erop bent, wil komen, van, dan moet je dat klopt. overtikken. Ja, als je het kan lezen. Als je het kan lezen want dat lukt jou niet, Jeroen? Nou ja, soms, uh, soms gaat het heel gemakkelijk. En soms uh, ja. kan je het drie keer kan je gewoon iets anders aanklikken. En dan uh, geeft je weer een nieuwe versie. Wat is dat dan? Dat rieke... is een heel slim bedrijfje. Die hebben bedacht van, van ja, als, dat, als wij dat toch al doen... Uh, laten we dat dan ook maar eens doen met oude boeken. Dus we hebben die gedaan. Die hebben gewoon oh, oude ja. boeken genomen. Hebben ze in stukjes geknipt. En je ziet dan drie letters uit een heel oud boek zie je voorbij komen. Die moet je dan intikken in je computer. En dan zonder het eigenlijk te weten... heb je gewoon uh, bijdrage geleverd aan de wetenschap. Want je hebt weer een stukje van een oud boek heb je gedigitaliseerd. Maar hoe weet is het als ja. het zelf niet kunnen lezen, dat, dat Jeroen het wel goed leest? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Maar ik denk als je het meerdere keren doet, want dat is natuurlijk ook het voordeel van zo'n crowd. Hè. Als je dan tien uh -huh. mensen naar zo'nzelfde stukje tekst laat kijken, nou, is, uh, dan zijn, laten we zeggen, negen van de tien, die zijn er wel over. Dan eens. moet het al goed het zijn. Ja, ja. Er is en geen ja, ja. Q. Wanneer is dit begonnen, dit crowdsourcen in de wetenschap? Ja, het is, het is geleidelijk begonnen. Uh, het is eigenlijk in de jaren negentig al een beetje begonnen. Misschien kunnen, kunnen sommige luisteraars zich dat ook wel herinneren. Je had toen van die programma's, als je dan niks deed met je computer, dan ging er een screensaver aan. En die die zocht bijvoorbeeld naar buitenaards leven. Die oh, ging dan nee. signalen of ja, radio Heb signaal. ik er zelf niet op zitten, maar jij wel waarschijnlijk? CT at home heet dat. Ja, oh. ik ben altijd een beetje nerd geweest. Ik had het altijd houden al op zitten. Maar het is ook wel een heel fascinerend idee, hè, dat je gewoon uh, thuis... Het is eigenlijk hetzelfde als wat die criminelen doen. Die maken toch ook gebruik van allerlei particuliere computers... om een heel groot netwerk te bouwen? Ja, nou ja, zo ja, ja, zou je het kunnen zeggen... maar ik denk dat de wetenschappers het uh, anders zien. Het legaal. <laughs> ja. Ja, het is legaal, ja, natuurlijk. Ja, maar je ja. maakt wel dus, ge nogmaals, gebruik vooral van gebruik, de massaliteit. Precies, precies. En, en ja, je maakt gebruik van... Ja, uh, wat mensen heel goed kunnen, patronen herkennen... Uh, dingen herkennen die computers gewoon niet zo goed kunnen. Dus bijvoorbeeld kraters op de maan herkennen, dat soort dingen. Walvisgeluiden herkennen is ook zo'n uh, zo programma. Dan zit je de hele dag naar walvisgeluiden te luisteren... en dan moet je dus thuisbrengen van... ja, is dit nou hetzelfde geluidje als wat ik een minuut geleden hoorde? Maar als, als die amateurs thuis uh, iets bijzonders ontdekken... of dat nou een sterrenhemel is of, of nou ja, een eiwit ineens goed vouwen... krijgen ze daar dan ook de credits voor? Ja, eigenlijk wel. Het grappige is dat die wetenschappers... die zijn heel erg dankbaar natuurlijk... dat zoveel mensen hier vol enthousiasme aan meedoen... En een uh, nou ja, uh, paar weken geleden nog heeft een, een Nederlandse leraar, uh, uh, Abe Hoekstra heet die man, die heeft gewoon in een wetenschappelijk tijdschrift gestaan, terwijl hij helemaal geen wetenschapper is. Maar wat had gedaan, hij gedaan, uh, op zo'n programma had hij een, een planeet rondom een andere zon dan de onze ontdekt. En dat is dus gewoon, weet je wel, oh, je krijgt dan weer een hele hoop ruisjes... Je moet een piekje uithalen. Waarschijnlijk was... geen geld of uh... nou, hij was heel blij mee. Het is natuurlijk toch heel eervol om in zo'n zo'n moeilijk, ingewikkeld wetenschappelijk uh, tijdschrift te staan. En ja, je naam is toch een beetje vereeuwigd op zo'n manier. Hè? Maar is het, Jeroen zei het in het begin even, het, het was ineens uh, ontzettend in opmars. Dat is het nu minder of niet nee, meer? Nee, het, het, is, het, is, het is nu nog steeds heel erg gaande. Het is uitgegroeid. Het is met een paar sites begonnen en je hebt nu echt tientallen websites waar het kan. Het is misschien meer crowdfunding. Nee, nee, nee, nou, nee, nou, nee nou, dit is geen crowdfunding. Crowdfunding is echt dat je met z'n allen geld gaat geven, ja. maar dit is echt gewoon crowdsourcing. Dat is dat je wetenschap gaat bedrijven, met z'n allen, dus allemaal puzzeltjes oplossen. Zeg maar, het, het opent natuurlijk wel allerlei perspectieven. Ik bedoel je, zou ook kunnen zeggen: uh, Als mensen toch vrijwilligerswerk moeten doen, laat ze dan maar verplichten op die computer. Een beetje ja, ik kijken. vind het heel goed Dan zeg je wat, heel goed idee. Zou jij voor zijn, ik zou er voor zijn of gevangenen bijvoorbeeld? Weet je ja, wel, in, ja, plaats, ja. Of in plaats van strafwerk. Nou, kijk, weet je, het is natuurlijk uiteindelijk wel. Je moet het ook wel leuk vinden. Je moet een beetje die, die, die drive hebben om oude, anders brug levert het, het ook lezen. niks op. Nee, als je tegen je zin gaat zitten doen, ga je maar fout. Maken en zo stel ik me zo voor. Dus maar denk is... jij dat dit uh, ja, ja, populair blijft? En dat misschien de wetenschap er ook wel steeds meer van afhankelijk wordt? Nou, weet je, mensen hebben altijd van puzzeltjes gehouden. En ja, nu de wetenschap een manier heeft gevonden om die puzzeltjes heel aantrekkelijk te presenteren. Om, om gewoon wetenschap om te zetten in games, in computergames, in computerspelletjes. Nou ja, waarom niet? Uh, ik denk dat mensen altijd wel uh, daarvan hebben gehouden en dus dat ook altijd zullen blijven doen. Je combineert eigenlijk het leuke met het nuttige. Zeker, ja. ja. Jeroen, uh, geïnteresseerd? Om mee te doen? Nou, ik doe ik een ik keer mee. Marsen, he, als, ik, als, ik, als ik een ticket boek uh, bij, uh, bij uh, welke vliegmaatschappij dan ook, dan moet dan je dan al zo'n woord. Uh, uh, ja, uh, je doet, doet het al. Ja. Ja. Op, op die manier. Ja, het leuke is ook. Ik heb vanmiddag nog even gekeken op een van die websites en dan voor je het weet, dat ging was een website die ging over oude Griekse papieren. Die moest je ontcijferen. En ja, ik ken helemaal geen Grieks. Maar voor je het weet, zit je toch die lettertjes te, te, in te kijken te vullen, of je, je iets herkent, te, tikken, te kijken of je iets herkent. Het maar als je een, is heel een goede app maakt wellicht dan uh, he, mensen in de trein. He. Ja, precies. Ja, precies. Kan je lekker naar gaan. Ja. Een goed tijdverdrijf. Ja, als mensen uh, hierdoor enthousiast geworden zijn en ze willen uh, meedoen, dan uh, kunnen ze ook naar onze site gaan. Want we hebben namelijk op die site verschillende links naar dit soort online games gezet, die dus onderdeel zijn van, van crowdsour crowdsourcing. Crowdsourcing, krijg ik het woord bijna mijn mond niet uit. Vrijdagmiddag live. dat dan weer wel. Daar kun je dat allemaal op vinden. Tot zover dank, Maarten Keulemans, chef wetenschap bij de Volkskrant. En we gaan zo met Jeroen de sport doornemen, maar nu eerst... I have a dream. Martin Luther King had een droom. Vijftig jaar geleden hield hij zijn befaamde I have a dream speech. En wij vragen mensen om hier verder te dromen. Iedere week krijgt iemand anders de gelegenheid om dat te doen. En vandaag is het podium voor bestuurslid van het landelijk actiecomité scholieren... Annelotte Luterman. Dank u wel. Ik heb een droom. Een droom over een huis op de hoek met brood op de plank. In 1996 hadden Fluitsma van Tijn een hit met het liedje 15 miljoen mensen. Een lied waarin zij ons Nederland beschreven... als dat land met nasi-ballen in de muur en niemand die droog brood eet. Wat betreft de nasi-ballen in de muur? Ja, dat is ons Nederland. Multicultureel in een Hollands wat praktisch jasje. Maar niemand in ons land die droog brood eet? Niets is minder waar. In ons land zijn er kinderen die opgroeien in armoede. Eén op de negen kinderen heeft geen geld voor kleding wanneer dat nodig is... en weet veel te goed hoe het is om dagen achtereen droog brood te eten. En ik hoor u denken. Armoede in een land waar de melk een dag na de houdbaarheidsdatum door de grootsteen wordt gespoeld... en waar een tweede auto de zesde basisbehoefte lijkt te zijn. Maar beste Nederlander, armoede in Nederland bestaat... En ik kan nu uw aandacht trekken door woordschapjes te maken... over hoe broodnodig het is dat kinderen met een maaltijd naar school gaan. Maar wat ik u vooral zeggen wil... is dat ik niet praat over verre buitenlanden of achterstandswijken. Ik heb het over dat huis bij u op de hoek. Dat huis op de hoek waar alles prima lijkt... maar waar dochters ochtends niet met de vies naar school kan... en waar zoon moet kiezen tussen zwembad met zijn vriendjes... of een warme maaltijd. Het grootste probleem... Is het probleem dat we onderschatten. We zijn sceptisch tegenover armoede in ons land. Maar hoe vaker we wegkijken, des te langer de rijen voor de voedselbank worden. We kunnen niet doen alsof er niets aan de hand is. En daarom vraag ik u: dat huis op de hoek, waar dochter niet naar een verjaardagsfeestje kan, of zijn cadeautje niet kan betalen, en waar zoon als enige van zijn vriendjes niet langer kan sporten bij de voetbalclub. Rijd dat huis alsjeblieft niet stilletjes voorbij. Armoede in Nederland bestaat. En het is dichterbij dan u denkt. Ons Nederland staat vol met hoekhuizen. Waar vader niet langer brood op de plank krijgen, waar moeders, niet weten hoe ze de, waar moeders niet weten hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen. Soms vraag ik me af. Hoe dichtbij moet armoede komen? Voordat we het willen zien. Voordat we er iets aan willen doen. Moeten we dat huis op de hoek eerst zelf worden? Of zijn de halen, verhalen voldoende? Ik heb een droom. Een droom voor ons land. Een droom waarin het liedje van Fluisma Fontijn weer waarheid wordt. Nassiballen in de muur. En niemand die het droogbrood eet. Dank u wel. Aan de Volgende week hoort u de droom van schrijver Philip Huff. En alle dromen Trouwens kunt u terugvinden op onze website vrijdagmiddaglive.afro.nl. En nu weer uh, ja, dromerige muziek misschien. Ik weet het niet. De kick. Dankjewel. Uh, we doen even een nummertje van Fluitsma uh, ja, en Van Tijn. willen we graag doen. Het <lacht> heet um, 15 miljoen mensen of een hele kleine stukje aan. Nou, misschien is het beter als we dat nu niet doen, toch? Nee, ja, dat ja. denk ik niet. <lacht> nee, het andere nummertje, jongens. ik kijk niet uit wat voor nummer. Ja. Ja. Ik nooit ben nooit geweest, maar ik kom vol met zorgen. Ik dacht wel dat ik alles had, maar ik had het niet. Even voor altijd. Niet alleen uh, hebben ze hun kledij aan de muziek aangepast. Ze hebben ook altijd originele instrumenten. Dus bijvoorbeeld een heel klein orgeltje. En daar zag ik een handtekening op. En die blijkt van Towers te zijn. En die heeft dat orgel Dave gerepareerd, toch of niet? Ja, hij heeft het gerepareerd inderdaad. Ja. Dat kan uh, hij ook, dat maar u hij dat even weet. Mag ik noemen die het nou ook weer, Paul, dat orgel? Een orger. Een orger. Ja. Ja, dat was het, oké. Ik wist hij dan maar niet, uh, hoe het heette. Maar... direct, nog meer van de kick. Dank weer voor dit moment. Sport. Sportpresentator van de NOS. En naast jou nog steeds Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist, sportliefhebber ook Maarten. Of, uh... Nou, niet zo, ja. Wow. Ik heb hier in Jitsu gezeten. Oh ja? Ja, ja dat ja, is dus, wel echt sport. Dus, dus kijk maar naar ja, wel. Ja, ja, nou hoe lang geleden was het? Ja, dat is vorig jaar. Oh nee, Alt... dan, dan kijk ik e, nog ik, uit. Kan ja. hem nog. Ja. Jeroen, we gaan met de flops beginnen. Ja. Uh, het het begint met de grootste flop. Uh, het is vakantie DCM moet stoppen na vijf jaar. Dat is echt een adellating voor het Nederlandse wielrennen. De wielerploeg. En sowieso gaat het slecht met de wielersport natuurlijk wat dat betreft. Uh, al uh, vijf, vijf ploegen stoppen. Met de Nederlandse wielersport. Ja, nou in totaal stoppen er vijf ploegen in het peloton. Dat betekent, nou, uh, de, laten we zeggen gemiddeld vijftig mensen per ploeg. Dan, uh, dan wordt het... Uh, er dan, dan ziet het ja. slecht uit. En uh, voor de Nederlandse wielrennen is het gewoon jammer. Want het was wel een ploeg die... Die, die, die, die vaak van zich deed, deed spreken. We kennen natuurlijk met name Johnny Hogeland. We hebben hem allemaal zien liggen in het bolletjes ja. trui aan. Uh, heeft die ploeg echt uh, op de kaart gezet. Um, maar goed, ja, het heeft al een jaar lang uh, zitten ze er tegenaan te hikken. nou is het doek echt gevallen. Maar toch, toch lukt het, het steeds heel erg jammer. Uh, uh, uh, niet, toch eigenlijk? Bedoel. Nou, ik heb het toch even opgezocht. En ze hebben inderdaad gewoon het afgelopen jaar heel slecht gereden. Ja. En misschien heeft dat ook wel toe bijgedragen... dat ze geen nieuwe sponsor hebben kunnen vinden. Um, uh, ik heet, uh, een in ieder geval beetje kip over tijd discussie. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar uh, ze hebben uh, een mooi jaar gehad. Met name in 2012. Dus zoals vorig jaar eigenlijk. nieuwe wedstrijd, winterronde van Denemarken. Thomas de Gent wordt derde in de Giro d'Italia. Dat zijn toch wel aansprekende resultaten. De sponsors zijn niet meer geïnteresseerd. Nee, ja, goed. Dat, dat, dat, dat heeft ermee te maken. En natuurlijk het hele Armstrong-verhaal en ja. het Loping-verhaal. Uh, het zal zeker niet hebben geholpen. Maar het is gewoon heel jammer. Want we hadden, hadden we, uh, Nederland had drie ploegen. Drie op, op het hoogste niveau in de World Tour. En uh, er was, was veel te doen tijdens met name de Tour vooral in het oog springt. En het is gewoon heel erg jammer dat ja. uh, zo'n ploeg... Uh, die, die toch echt sterk heeft gereden in de, in de grote ronde... zich altijd liet zien. Met name in het begin 2009. Uh, en op een gegeven moment mochten ze meedoen met de Tour. En... Uh, uh, ja meteen, meteen zag je ze rondrijden. Dat was natuurlijk uh, dat was ontzettend leuk. En aanvallende ploeg. Heel erg attractief. Een flop. Dus die gaan we missen. gaan we missen. Uh, nummer twee. AZ en Dik Advocaat. En dat zou je kunnen typeren als een, een flop? flop voorbij. Ja, vind ik wel. Oh. Uh, AZ uh, heeft altijd... Uh, laat zich voorstellen dat ze altijd goed beleid voeren. Ze hebben altijd lijstjes. Uh, als er een goede speler weggaat. hebben ze al meteen een, een, een lijstje op de achterhand... van wie gaan we ja. halen. Uh, met trainers was dat ook altijd zo. Alleen nu uh, lukt het dus niet. Gaat je hij moest weg, ontslagen op een heel raar moment na die overwinning op PSV. Prachtig overwinning. Vond je terecht dat hij ontslagen werd? Of, of ja, de, of raar? Ja, ja, in ieder geval, vreemd natuurlijk. Want ja. je kent de beste man, hij heeft daar al twee jaar of drie jaar gezeten. En dan ontsla hij hem na een paar, wat was het, Na, na een wedstrijd of uh, zes, zeven was het. beetje ontslagen. En nu blijkt dus dat het echt een heel slecht moment he, uh, was, want ze konden geen opvolger vinden. Ze hebben Arvan Latsen geprobeerd, uh, oud speler van de clubs. Ze hebben Fred Rutte geprobeerd, maar nou, die wilden allebei niet instappen. Een dik advocaat, maar dat is, dat is toch een toptrainer? Dat is absoluut een topcoach. Maar we hebben vorig jaar gezien dat hij. Nou, ook niet zo'n heel lekker jaar heeft gehad. Natuurlijk bij PSV. En uh, het is een emale man hoor. Het is een hele aardige man. Ook, <laughs> let op, dit weekend zie je hem weer langs de, langs de lijn stuiteren. Ja. En uh, het is wel een. een uh, ja, het is stilstand. Het is altijd. Het is, het, ja, zij uh, hebben altijd een goede visie. een lange termijn visie. Dat was ook met Gertjan van Beek. Nu ontsla je hem dus. Moet je een tussenpauze benoemen, zoals het heet. Ze grijpen weer terug op, op ja, oude. En, en, dan heb je, ja, ja, en dan heb je een, een, een hele goede tussenpauze. Daar iets van, ik denk wel dat hij... Dat hij... Want dat is hier een tussenpauze Ja, dat heeft u ook gezegd. Echt ja. tot het einde van het seizoen. En hij wilde ook eigenlijk helemaal geen club okay. meer trainen. Dus uh, ja, stilstand is achteruitgang, weten we allemaal. Dus wat dat betreft is het, vind ik het wel een beetje, ja... De laatste flop? De laatste flop. Geen schaas toernooi voor... Uh, uh, de Nederlandse schaatsbond in 2015, 2016. Eigenlijk 2016 natuurlijk, zo'n uh, ja. zo uh, winter. Voor het eerst in 2001 uh, heeft Nederland geen groot schaatstoernooi. Nou, dat, dat, geeft, oh, eigenlijk. dat geeft te denken, ja waarom niet? Uh, ik denk dat het aan twee dingen ligt. Uiteindelijk hebben we natuurlijk uh, heeft vooral 10,5 zitten slapen. Samen met de KNSB. Door heel lang maar die modernisering uit te stellen. Waardoor op een gegeven moment er zoveel banen zijn in de wereld die beter zijn. En die dus ook nu meer gaan betalen. Let uh, op het EK Allround wordt in dat jaar in Minsk gehouden. Wit-Rusland. WK Allround in Berlijn. WK Splinter CEO. En WK Afstanden in Kolomna. Dat heeft ook te maken gewoon met geld. Er wordt gewoon geld betaald. Hebben ze hebben daar veel meer, meer betaald. Ja, nou, veel meer geld. Ja precies. En uh, ik denk dat Nederland heel lang heeft geteerd op de, op de historie. Als wij die baan in Almere al hadden gehad, dan hadden we het wel gekregen? Nou ja, dat is in ieder geval een, een vooruitgang geweest. en Een betere hal en, en, en beter voor de sponsors en voor... voor Je bent wel voor die plannen, om het van T11 naar... Uh, Almere. Nou ja, waar het is, maakt mij niet zo heel veel uit. Als er maar in ieder geval een goede hal komt. Want de, de, het is vervelend voor de schaatsers met name. Die, uh, omdat het te lang getreuzeld is, met name in Friesland... Want ze dachten zo vaart zal het niet lopen en nu blijkt dat het wel zo vaart. Dat loopt. Toch, ja. en dat het dat je het dus kwijt bent en heeft KNSB ook nog vorig jaar de, de wereldbekerwedstrijd teruggegeven. Dat doet het ook maar niet ook zo Dat is ook niet slim. Nee, je moet, niet naar niet. Ja. moet naar de tops. Ik moet naar de tops. Maar ook beginnen we ook met schaatsen. Want dat is wel een heel mooi initiatief en uh, er is dus wel degelijk wat mogelijk in Nederland. Die schaatsbaan hier verderop in het Olympisch Stadion. Dat vind ik echt een fantastisch initiatief. Rintje Risma Bentje grote maar. voortrekker. Ze ja. uh, gaan ook weer ouderwetse sneeuw aan ja, Ik, het, ik hoop het. Ik hoop het. toch. En hij heeft wel gelijk wat hij zei. Nostalgie. Je herinnert toernooi dat Voldoende publiek trekken? Nou ja, de, de, de, dat ligt er dan, inderdaad, als het regent. Dan, dan zal je ja, ook weer je Maar kijk, ja. als wij uit een uh, lekkere Olympische Spelen komen, je met Nederlandse medaillewinnaars, dan kan het toch ontzettend het leuk te nooit worden. Ik ja. vind het echt een ontzettend gaaf initiatief. Okay. En laten we hopen dat het, dat het echt goed gaat lukken. En het is toch leuk om een keer te schaatsen in het Olympisch stadion. Ik ga een keertje ja, kijken. Want dat het, kan ja. ook. De andere tops? Ja, het Nederlands zelf al. Uh, WK-kwalificatie toch heel goed afgesloten. Het was even een dip met Estland 2-2 en uh, 2-0 maar winnen van Andorra. Maar 8-1 winnen van Hongarije. Ook al is het niet zo'n sterk land. En toch 2-0 winnen in Istanbul van Turkije. Dat geeft toch wel uh, de burger moed, moet je zeggen, voor volgend jaar. Het is jaar. niet alleen maar mazzel. Nee, en het spelplezier spat er vanaf. Het was echt leuk om naar het Nederlands zelf te, te, te kijken. Dat zonder wel dat, gezien, dat het echt. Is het Maarten de Keulenmans of niet? De, de, ja. de niet? Ik voel me af, heb jij je poeltje al opgesteld? Hoe ver gaan ze nou komen? Ja, dat is maar de vraag natuurlijk. Want we worden geen groepshoofd. Ik zeg, we, we we, we, maar dat mag al een keer. Het wordt heel ingewikkeld. Wordt heel in... ingewikkeld. Ja. En alleen als Uruguay het niet haalt. Maar die moeten tegen Jordanië. Dus Uruguay. Dus worden geen groepsovertijen. Ja, ja, ja, nee. Dan en dus, maar Zwitserland loten zou ik zeggen. We worden en wel of rustig. geen wereldkampioen. Dat is nee, we worden zeker geen wereldkampioen. wereldkampioen. Nee, nee, nee, dat niet. Maar nee, dat het is nee, wel leuk om te zien. De finale? Als zo voetballen. Nee, nee. Ook niet. Kwartfinale moeten we blij zijn. Dan moeten we heel realistisch zijn. Laatste top. Laatste top. Verharen. Dat is ook een beetje een flop natuurlijk voor het Nederlandse zwemmen. Die gaat weg. Maar het is wel ontzettend goed dat, uh, dat, dat hij zich... De zwemcoach van Pieter van de Band, van Ingrid Bruin, van de no Jojo, Dat hij zich, uh, ja, die heeft zich... Het is een self-made man. Ja. Een self-made trainer. En die heeft zichzelf uh, zo ontwikkeld in al die jaren. En natuurlijk ook wel uh, lekker die talenten in zijn, uh, in zijn zwembad gehad. Maar je moet het ook maar herkennen. Je moet het ook maar dat laatste stapje naar de top brengen. En dat heeft hij gewoon gedaan. En hij mag nu naar het zwemwalhallen Australië. Ja, en ik vind dat gewoon dus een beloning voor zijn werk. En dat mag je ook best wel een top noemen. Ja, nou, op dat is een berk, Nederlandse coach die, zeg maar zeggen... Boscoach wordt van Brazilië. Hè? Zo moet je het ongeveer zien voor hem zijn carrière. Ja. Uh, het viel wel op dat uh, hij zei... Ja, wie, moet, wie ja. moet mij opvolgen? Niet Pieter van de Hogeband. Ja. Nou, ik vind het ook wel getuigen weer van visie. Ja? Want Pieter van de Hogeband die is geen trainer. Niet. Is nog niet eens trainer geweest. Nou, maar misschien heeft hij wel onvermoedend talent op dat slag. Absoluut, vlak. dat heeft hij zeker. Dat, dat, dat, dat, dat zegt uh, Verhaar ook wel. Maar... Um, Kijk, mannen als Wouda en Truijens... De, de trainers nu van de nationale selecties... die uh, zijn al een aantal jaar trainer. En dat is Pieter van Hogenband Hogeband dus niet. nog niet. Nee, nee, dus ik denk nee, wel nee, dat, dat hij... Voetballers met grote namen, maar die nog geen ervaring hebben. Dat nemen. vind ik toch slim van de verhalen. En dat hij meedenkt over zijn opvolging. Jeroen Stompors, dank voor je flops en tops op sportgebied. Maarten ja. Keulemans, ook dank voor de uitleg over crowdsourcing in de wetenschap. Zo direct gaan we het hebben over dat je overvallers vooral niet dwars moet zitten. Uh, laat ze vooral overvallen, no. is een uh, advies <laughs> van onderzoekers. En we gaan met Bert Brussen praten over wat de afgelopen week allemaal is gebeurd. Tot zo, in Vrijdagmiddag Live. Hey, Luister je wel eens nachtvoegen voor ja, hartstikke goed. Ik vind het te vroeg. Maar mooi dat Cabaretier Lebis deze week wel naar Vroege Vogels luistert. Want hij is zelf een van onze hoofdgasten. Ja, het wordt sowieso een lollige uitzending. Vlokkige vezelkof. Vlekkende roodsteelfluweelbolleet. Een Kleine grauwkof. vlekplaat. Na het succes van de paddenstoelen top 40. Vorig jaar hebben we dit keer de paddenstoelen top 500. Ja, die gaan we allemaal opnoemen. En dan hebben we ook nog een gered schor. Een honingonderzoek en verwilderingsbollen. Radio 1. Zondagochtend.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 Weet jij hoeveel Nederlanders extra vitamine D nodig hebben? Ehm, um, 50.000. Nee. 200.000. Nee. 1 miljoen? Nee. Mm -mm. Volgens de Gezondheidsraad hebben miljoenen Nederlanders extra vitamine D nodig. Oh ja? Ja, misschien jij ook wel. Doe de test op doededetest.nl of vraag bij je apotheek om persoonlijk advies. Boxspring Starline. Bekijk dit voordelige werk tijdens de Poelman Expositie. Poelman.nl